Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen nieuwe opvangplekken voor vluchtelingen in het land. Dat heeft demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol net gezegd in Ter Apel. Het aanmeldcentrum, daar waar alle nieuwe asielzoekers zich moeten melden, zit overvol. Afgelopen nacht hebben er bijna 500 mensen meer overnacht dan waar plek voor is... Er komen snel nieuwe plekken, belooft de staatssecretaris. Vandaag en morgen gaan er 200 plaatsen komen er in Almere. En vrijdag nog eens 300 plaatsen in Gorkum. En nog iets langer, een paar dagen later, hebben we nog meer zicht op wat plekken. En vanaf 1 november komt er meer lucht. Want er zijn een aantal plekken waarvan we zien dat we die kunnen krijgen. Maar die moeten gereed gemaakt worden. Het kabinet wil dat er de komende weken 1500 extra opvangplekken bijkomen. Reizigers die weg willen uit Marokko moeten zo snel mogelijk een alternatieve route zoeken. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Marokko legt komende nacht alle directe vluchten stil met Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk... vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. Facebook moet in het Verenigd Koninkrijk een boete betalen van omgerekend 59 miljoen euro. Het bedrijf heeft volgens de Britse toezichthouder niet goed meegewerkt... ...aan een onderzoek naar de overname van gifjesplatform platform Giffy. Een gat in je hand waardoor je nog makkelijker geld uitgeeft. Dat moet kunnen, dachten ze bij een tattoo shop in Tilburg... Daar kan je namelijk in je hand een betaald chip laten plaatsen. Dat is vooral handig als je vergeetachtig bent, zoals deze man. Nou, ik heb hem hoofdzakelijk genomen, omdat ik al een paar keer uh, gehad heb, dat ik mijn geld en mijn pasje vergeten was. Ik dacht, dat vond ik zo vervelend. De chip zorgt ervoor dat je in heel Europa contactloos kan betalen, maar dat is ook handig in noodsituaties. Eenmalig zet ik er 1000 euro op en daar doe ik niks mee. Alleen in geval van nood, als ik ergens gestrand ben, beroofd ben, dus dat je altijd weet wat er ook gebeurt... Ik heb 1000 euro bij me en ik kan altijd thuis komen en altijd mijn dingen regelen. Dan nog het weer. Vanavond is het vaker droog, maar vannacht keert de regen en de wind terug. Morgen blijft het ook onstuimig en is de zon meestal niet te zien. Het wordt ook een stuk kouder, namelijk 12 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Showing I and told the to, to replace them. us Like it was easy Made me think I deserved it in the thick of healing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 Lange hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort. 6.9 FM. 1975 we brought you an album with a song. Pas zitten pa Zeg ik te ik ik je op ik is toch een dier, dan schrap ik vast de gidsen. ik je Love in my baby blue. Love in a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 Zorg dat het zonnetje brandt. Zorg dat je ontspant En zo over zijn hoek om naar de start. Je of richting.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 Ven a tomar el sol Venga, en la playa. Als de dag begint <laughs> en je voelt dat het zonnetje brandt, zorg dat je ontspant baat zo overzij. zijn Over naar de straat, zwembad, overrichting het strand, Overal in Nederland, hier is die zomer you, cool. oh, oh, oh, yeah, The, the sun is like for the vollemaan. Time to dance and oh, Jij zorgt voor een tope plaat en de diep staan ook paraat. In de avond gaan we verder, een feest is bij je ziet. Dus alle pappies en alle mamies, bouncing op the beat. En in de avond gaan we verder, een feest is bij je ziet. Dus alle pappies en alle mammies. iedereen geniet. Als de dag begint en je voelt... Zonnetje brand, zorg dat je ontspant Kan zo over zijn, ook we uit de straat, Zembast, Overrichting het strand Overal in Nederland, Hier is die zomerlijn I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh, yeah. Als bruisende watplaats, ook in de zomer. ZFM.